Gemede, wij slaan de schriften op in het Nieuwe Testament en wij vervolgen onze stof in het boek van de handelingen. Had ik u ook beloofd en belofte maakt schuld. Handelingen 8. En wij lezen met elkaar de eerste dertien versen. Handelingen 8, vanaf vers 1, daar luidt het woord van de Heer. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, de dood van Stephanus. En er werd die dagen een grote vervolging tegen de gemeente, die in Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stephanus samen te graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen leverde hen over in de gevangenis. En zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, omdat zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man, met name Simon, was tevoren in de stad plegende toverij. En verrukkende de zinnen van het volk van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende, deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor de preek van vanavond vindt u in Handelingen 8. De versen 4 tot en met 8. En die lezen we nog een keer met elkaar. Handelingen 8 vers 4 tot en met 8. Zij dan nu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 En er werd grote blijdschap in die stad. Tot zover ook de tekst voor de preek van vanavond. En als thema heb ik boven de preek geschreven. Het evangelie in de randstad Samaria. Het evangelie in de randstad Samaria. Dat evangelie wat daar terecht komt door die ene naam die daar gebracht en gepreekt wordt... en daar heb ik ook geprobeerd om de psalmen bij te zoeken... en daarom zingen wij ter inleiding op de verkondiging van psalm 22... van de versen 13, 14 en 16. Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar... en wat ik u beloof, in het heets gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen... Het 14e eerlang gedenkt hier aan het wereld rond... Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen. En wat er verder volgt in het 16e. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst: de eerste voor het kerkelijk en pastoraal werk. De tweede voor het onderhoud van het orgel, ook belangrijk. En bij de uitgang voor het werk van de diakonie, evangelisch begeleidingscentrum. Ook van harte die laatste collecte bij u aanbevolen.